Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De honderden gasten van de twee campings die vanochtend vroeg in Etenaken in Zuid-Limburg werden geëvacueerd... mogen weer terug naar hun plek. Campinggasten van de twee campings in Meersen wordt geadviseerd een hoger gelegen plek op het kampeerterrein te zoeken. Het waterpeil bij Etenaken zakt weer en verderop in Meersen stijgt het minder hard dan verwacht. Het hoge water ontstond dat in België gisteren in korte tijd veel regen was gevallen...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 Het weer, zon, maar ook stapelwolken en een enkele regen- en onweersbui het is 19 tot 23 graden. Vanavond opklaringen, vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Mooi, uit de, de oude tijd En dan had je nog uh, 12 inches. Die gingen maar door, zoals uh, ook uh, deze plaatje joh die van uh, Ellenman. En uh, ja, die ken je ook van uh, If I Kent Have You. En dit was uh, The Love Pains. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, uur twee, uh, Richard. Ja, Rob? Ja, dus uh, nog twee uurtjes. En dan gaan we naar, uh, hoe heet dat, Van Dikhout? Dikhout, ja. Het miste uh, jij niet, maar ik nee, al... nee, nee, nee, nee. Maar ja, volgende keer misschien? Misschien, wie weet. Wat gaan we in dit uur allemaal nog doen? Ja, we hebben een, uh, een gast vandaag, de bekende gast Roy van Buringen. Hallo, welkom Roy. Ja, dankjewel. We gaan twee dingen met jou uh, bespreken: ten eerste het buurtfeest op 1 juni. Ja. Daar ben jij de grote organisator uh, van. En we gaan nog iets anders uh, bespreken: dat jij uh, verbonden bent aan de Aalvo Ja, dat klopt en, uh, ook. In die zin heb je ook nog wel wat nieuws over het uh, Songfestival. We zijn... <laughs> ja, we willen alles weten. Ja, jullie willen alles weten. Nou, we schrijven mee voor uh, de Telegraaf. Ja. ja, precies. En we hebben Zandvoort uh, nieuws, uh, Rob. Zeker. Nou, dat wordt weer een uh, mooi uur Zandvoort op zaterdag. Lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio al 33 jaar hier in Zandvoort. Goedemiddag. Night falls on the city. But my baby makes us blue. Ik moet meteen aan een onderzoek denken. Van de week een onderzoek geweest over de trouwkosten. Die zijn weer flink de pan uitgerezen. En hier in Zandvoort zitten we op ruim 500 euro als je even wilt trouwen. Dus dan weten jullie dat als je ooit weer moet trouwen, Roy, dan weet ja, ja, ja, dat. gaat zeker gebeuren. Maar, um, oh, gaat en ik hoop weer? snel ook. Maar uh, dat kan ook op dinsdag. Trouwen, dat is gratis. Als het is gaat, ik dus dacht maandag. Of, ja, vroeger was maandag, nu oh, dit is nu het is het oké, okay. ja, ja, ja. leuk. Hoor, uh, wanneer ga je trouwen, Roy? Dat weet ik nog niet, maar dat uh, gaat wel zeker gebeuren. Oké, okay. ja. Ja, is, is ze, is ze, ze, ze al, ze al ze gevraagd? Terug? Ja, ja, zeker al. Ja, oh, ze is al gevraagd. Een tijdje terug uh, oh, okay. op, op het mooie Curaçao. Nee, ja, wow. want ik denk, ze is ja. nu aan het uh, luisteren natuurlijk. Ja, natuurlijk. Anders konden we dat even live <laughs> op de radio doen. Uh. <laughs> <Zeker>. <laughs> dat, dat dus niet. Nee, nee Roy, het grote buurtfeest. Heel veel organisatie altijd aan vooraf, maar ja. het wordt altijd wel een heel prachtig feest. Hè? Vorige keer de eerste keer en nou keer nummer twee dat we het meegemaken. Ja, nee zeker. Na, na het succes van vorig jaar, wat we wel mogen zeggen, is het weer mogelijk gemaakt door onze sponsoren, fondsen en partners. Maar ook onze vrijwilligers natuurlijk. En daar zijn we daar enorm trots op. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Hoe, hoe, hoeveel, uh, hoeveel mensen kwamen er op het uh, feest van vorig jaar af? Uh, ja, oei? dat is heel moeilijk te schatten. Maar wij schatten toch uh, rond de 1500 mensen. Oh. Misschien wel 2000 hoor. Want die kofferbakmarkt loopt de hele dag gewoon door. En het was om 9 uur ochtends al best wel druk op die markt... terwijl we nog niet open waren. Dus uh, ja, het is heel moeilijk te schatten. Maar zo, zo als je al naar de kinderactiviteiten kijkt... Uh, we hebben in ieder geval 300 suikerspinnen gedraaid... Uh, we, de, de ballonnenman was wel heel snel op. Dus daaraan zag je wel dat het heel erg druk was. Ja. Leuk joh. Hey, uh, nou, je hebt een ontzettend leuk uh, programma uh, neergezet. Ja. Uh, ik ga even. Ja, ik, ik moet wel zeggen, wij hebben dat gedaan. Want uh, we organiseren het met het bestuur. Mm -hmm. Jelmer Koper en Smee van de Werf. Uh, zonder hun had, het echt, uh, niet, uh, had ik het niet alleen gekund in ieder geval. dat wil ik wel even benadrukken. Ja. ja, voor de goede hoor, Het is niet volgende week, maar het is over twee weken. Dus, ja, klopt. Vandaag over twee he, weken Vandaag Zaterdag 1 juni. Um, nou, ik ga even wat dingen roepen, Roy. En ja. als je daar uh, op leuk. wil reageren, dan... Uh, in ieder geval de kofferbakmarkt, daar had je het over uh, gehad. hè? Ja, de kofferbakmarkt uh, van tien van tot vier uh, uur is iedereen weer welkom... om te, leuk, te lekker te snuffelen op de kofferbakmarkt. Uh, er zijn nog plekjes vrij. Voor vijftien euro kan je een plek reserveren via info.zandvoortinsite.nl... Maar wat daar leuk aan is, uh, we hebben ook aan de Zandvoortpashouders van Zandvoort uh, gedacht. En daar kunnen we een korting op geven van 7,50. Dus dan betalen ze 7,50 voor een plekje. Dus uh, wil je dat he hebben en heb je hebt een stuur de Zandvoortpas naar ons toe. En, dan, uh, en dat je wil aanmelden voor de kofferbakmarkt en dan kan dat met die korting. Maar je moet dan wel met je auto komen neem ik aan. Ja, dat, eigenlijk wel, maar er zijn wel mensen die geen auto oh. hebben en... Uh, die mogen dan gewoon staan met een kleed. Oh, Oké. Okay. Uh, gewoon zelf. Dus dan wordt het een soort uh, Koningsdag. Uh... Ja, het is eigenlijk ook wel een rommelmarkt. Gewoon een verkapte rommelmarkt, zeg je ja. altijd. Nou, en we hebben live radio van CFM Zandvoort. Ja, dat is uh, fantastisch leuk. Rob, ik zie dat jij uh, ook uh, volgende of over twee weken uh, aan de gang gaat. Jazeker, nou, we zijn erbij. Hè. Dus uh, vanaf 1 uh, uur tot uh, vijf uur en daarvoor uh, de collega's. En uh, met Benno, begreep uh, ik. Met Benno, ja, die ja. gaat op pad en die gaat uh, daar uh, diverse mensen spreken uiteraard. Mensen die het uh, buurtfeest uh, bezoeken, maar ook uh, die daar optreden. Want uh, Roy, je hebt ook heel veel optreders, hè? Uh, ja, klopt. Uh, waaronder Roy Donders, Mike Dane, DJ Mick. En we hebben pas geleden hebben we, uh, Jer Jeremy van den Berg uh, toegevoegd. Dat is een buurtbewoner uit Noord en die is ook zanger. Ja, leuk, leuk. En uh, ja, de grote act, uh, wanneer uh, gaat die uh, optreden? Om vier uur. Dat is Roy Donders, hè? Roy ja. Donders. Ja. Ja. Wauw, hoe ben je op uh, Roy Donders gekomen? Ja, dat, dat, dat is wel een proces. Want met zo'n ja, artiest te gaan benaderen... en kijken wie er bij het buurtfeest überhaupt past... is lastig. Want we hebben vorig jaar Brees gehad. Dat is, uh, dat is ook best wel een bekende artiest. Uh, maar dan ook wat meer ook voor jongeren. Maar het is ook een guilty pleasure voor de ouderen onder ons. Want hij heeft natuurlijk al jaren hits op zijn naam staan. En bekendheid. En uh, ja, toen... We kwamen toch via het boekerskantoor eigenlijk bij Roy Donders uit. Um, Roy bon Donders is vooral bekend van voor zijn huispakken en zijn real-life shows en het tv-werk. <laughs> maar hij zingt ook. En uh, mensen vinden hem toch als persoon leuk. En, daarom, en we vinden hem ook buurts. En daarom is hij geboekt. Mm. Ja. Leuk, ja. Hele goede reden. En uh, ja, je had zijn ze 06 nummer had je nog ergens. Uh, ja, zeker. Ja, zeker. Het kan een broer van me zijn hè, als je in het boekje kijkt. Ja, ja. Nee, <laughs> dat dat klopt, je werkt ja, wel klopt. een beetje op elkaar. Ja. <laughs> ja, zeker. Je broer. Hij heeft nee, ook het, een het, baardje. Ja. ja. Ook. En een bril. <laughs> Nou, we yes. hebben nog een opening, uh, half elf. Ja, met, uh, half elf. Je hebt uh, David Molenburg uh, weten te strikken. Ja, vorig jaar had de wethouder hem geopend. En ik dacht, maar nou, we gaan nu de burgemeester uitnodigen. Vond ik ook wel een keer leuk. En uh, ja, we gaan... Voor de formele tijd gaan we gewoon een leuke opening maken en een gezellige opening. Maar we proberen er ook wat spectaculairs aan te geven. Daarom hebben we een brassband erbij geboekt. En die zal in eerst het buurtfeest openen door de straat heen te lopen met hun band. En dan vanaf half elf is de opening een speech van de burgemeester en van ons bestuur. Zijn er ook danseressen bij? Uh, nee, wel trompetist. Ah. Ja, trompetist. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, en als mensen gratis een kopje koffie willen, dan kunnen ze om 11 uur uh, naar het kofficoncert. Met Lin, Mea, Georges, Martinez en Adam Spoor. Ja. Helemaal en dan, gratis? Gratis. Kijk, dat, uh, dat, dat werkt altijd goed hè, in Nederland. En dan uh, 12 uur line dance En dan een verbindingsmarkt tussen 12 en 4. Ja, met allemaal uh, leuke organisaties uit de buurt. Waaronder de Brandweer Pluspunt, Buurtgezinnen, de Speelgoedvijver. Uh, beide, uh, beide scoutingclubs in Zandvoort. Dus het wordt wel heel erg leuk. En dan kunnen de mensen even kijken wat die organisaties allemaal doen. Zoeken ze vrijwilligers. Uh, zoeken ze donateurs. Dat kan allemaal tijdens de verbindingsmarkt gezocht worden. Leuk, ja. leuk. Ja, dus uh, iedereen die... Uh... Van die organisatie die hebben zo'n stalletje. En dan uh, die gaan ze daar staan en dan kun er vragen aan stellen. Ja. Um, even kijken hoor. Nou, we hebben nog open dag opvang Oekraïners. Die vond ik ook wel, uh, wel apart. Gratis, Limonade. Om één uur en om drie uur een workshop. Oekraïns koken en om drie uur dan een tafeltennis toernooien. Wat grappig dat jullie dat erbij hebben genomen. Uh, ja, nee zeker. Wat, wat wij, waar wij voor staan met de buurtfeest, is, is verbinden. En wie zoeken juist die verbinding. Dat is toch die op Oekraïnse opvang. Die wordt vaak vergeten, ook in allerlei organisaties, vind ik. En we zijn daar gewoon in gesprek mee gegaan. Wat kunnen we nou doen om die buurt bij jullie thuis te laten kijken? En het um, is zeker de moeite waard om daar even binnen te wandelen. Het is uh, de hele dag gewoon gratis limonade daar gezellig drinken met de kinderen. En de volwassenen kunnen even een praatje maken met onze Oekraïnse buren. Maar ook inderdaad, het tennistoernooi is voor jong en oud... En er gaat gewoon met je buren gezellig een middag even tafeltennis en, en even gewoon gezelligheid beleven. En de belevenis van die mensen die daar wonen en hun verhalen horen, dat is, denk ik ook wel een stukje verbinding. Ja, maar ga je ook uh, daar, uh, zeg maar, uh, waar ze nu staan uh, tijdelijk, hè, op dat uh, terrein in uh, Noords, de Oekraïners, ga je daar uh, bij, uh, bij hun uh, op uh, bezoek of zo? Ja, mensen komen eigenlijk, kunnen eigenlijk gewoon binnenwandelen bij hun, bij hun thuis eigenlijk. Oh, dat is echt leuk. Ja. Nou. Ja, leuk, dus leuk. Wel ja, want je krijgt je altijd verhalen van, oh, die zullen het wel voor elkaar hebben. En uh, weet je wel. Maar dan uh, zie je hoe het uh, echt uh, gaat en wat er echt gebeurt met die mensen. Dat, dat, dat willen ze juist duidelijk maken. Want ik heb wel gesprekken gehad met die uh, mensen. Het wordt allemaal nu naar beneden gehad. Ze zijn in het begin geholpen. En dus nu zelf dat ze zichzelf redzaam gaan maken. En dat is in Zandvoort zijn ze daar heel erg goed mee bezig. Ja, nou, leuk. Nou, dan hebben we nog een openlucht bingo om, drie, om één uur. En om twee ja. uur hebben we nog een uh, DJ Workshop live op het podium met DJ Lady Mix. Ja, die is zeker leuk. En er kan nog uh, genoeg mensen aangemeld worden via Site.nl. En misschien nog even leuk naar die open, openlucht bingo. We hebben hele leuke prijzen. Waaronder uh, kaartjes voor historisch Grand Prix. Uh, we hebben kaartjes voor uh, het muziekfeest van het jaar van de Afrotros. En nog uh, familiepakketten van uh, Center Parks. Dus heel veel leuke dingen. Leukere uh, nou, we gaan, uh, we gaan uh, heel erg uh, uitkijken naar deze dag. Ja. Uh, wil je nog iets toevoegen voordat we gaan afsluiten? Uh, ja, zeker. Uh, op www.zandvoortdesign.nl slash is, is het. want we hebben nog lang niet alles doorgenomen... Uh, is, het, uh, is het allemaal terug te vinden. En uh, ook het laatste nieuws. Dus mocht er nog een keer wat nieuws zijn, is het allemaal daar te vinden. Oké, okay, okay, dus... dank je wel, Roy. Uh, dan, uh kunnen de mensen dat uh, daar vinden. En de radio is erbij, uh, de ja, hele dag. Uh, Leuk. Dat is, uh, dat is mooi. We hadden het net, uh, net zoals uh, alle andere mensen... en net als in Zweden en dergelijke... <laughs> hadden we het net over uh, Joost uh, Klein uh, en uh, zijn Europapa. En uh, dat is helemaal niet goed uh, afgelopen daar in uh, Zweden. We kennen het verhaal, het verhaal inmiddels wel, althans niet. Eigenlijk weet niemand wat er echt gebeurd is... Maar hij is wel op uh, nummer 4 uh, binnengekomen in de, de top 40 van uh, Zweden met zijn nummer Europa. Pa. En uh, ja, dat uh, Europa pa en het Songfestival, dat wordt uh, in Nederland georganiseerd uh, door Afrotros. En daar heb jij ook connecties uh, mee, Roy. Ja, zeker. <laughs> zeker, dus je moest op het matje komen en uh, vergaderen over... Uh, hoe jullie met dit verhaal zouden omgaan. Ja, we hebben wel zeker instructies gehad... en we hebben zeker met elkaar erover gehad. En, maar ook op een hele positieve manier. En eigenlijk ook wel op de manier uh, hoe het gewoon hoort. We zijn een verenigingsraad... dus we bepalen niet wat op de, op de vloer uh, gebeurt. Maar wel, uh, we kunnen eraan meepraten. En dat is bij een vereniging wel heel erg belangrijk. En helemaal nu in deze tijd... de verenigingsleven gaat heel erg naar beneden. En... Um, dan merk je toch dat je een vereniging bent en dat je verbroedert met elkaar. En het, de, de directie en, uh, van de AVROTROS, maar ook uh, de, de, de mensen die in ons team zitten... die zijn daar heel erg open en transparant over, over hun mening. Wat vinden ze ervan? En uh, dat is eigenlijk alleen maar uh, heel mooi. En um, ja, wat daar nou precies is gebeurd, dat weet niemand... Dat weet Joost Klein en dat weet de cameravrouw en dat weten andere mensen die er omheen liepen. Maar dat weten wij allemaal niet en daar gaat het denk ik ook niet over. Nee, maar is het wel besproken bijvoorbeeld de opmerking direct na afloop van Cornald Maas? Die had ja. nog wel wat over de ebu, uh, zeg maar. Ja, daar nou, wilde hij wat over zeggen. En dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Nou, ik maar ja, dat is natuurlijk wel... Van als je niet helemaal weet hoe het gegaan is... best wel gevaarlijk. Het is zeker gevaarlijk. Uh, maar ik, ik heb daar even geen mening over op dit moment. Nee, ik, uh, ik vind het ook. Ik vind dat hij goed heeft gereageerd. Ja. En uh, daar zullen mensen heel ander, sommige mensen anders over denken. Maar ik denk, als ik naar mijn persoon zelf uh, kijk... op dat moment... Weet nog niemand wat er gebeurd is. En, en uh, er gaan tientallen verhalen rond op zo'n zijn, op zijn avond. En dan denk je bij jezelf van ja, is dit het? Maar we weten op dit moment nog helemaal niet wat er gebeurd is. Dat, de, dat gaan we denk ik in de rechtszaal zien of zo. Ja, maar het kan ook een stapeling van, uh, van dingen geweest zijn. Hè? Het begon natuurlijk eigenlijk een beetje dat hij naast uh, Israël zat... en dat hij, uh, dat hij de vlag van uh, Nederland de hele tijd over zijn hoofd heen had. Ja. En dat uh, vonden ze niet zo nietjes. Uh, nee, daar, is er een, uh, een rare vogel. Een rare vogel. Ja, die vogel die had die die ook bij, zich. Had die bij zich, inderdaad. En dat uh, iemand zei van nou, die vraag is onbehoorlijk. En toen zei Joost er dwars doorheen. Nee hoor, dat mag wel beantwoorden. Tijdens ja, ja. Ja. Ja. dat melding? Nou ja, daar, uh, dat vind ik wel oké, okay dat hij dat zei. Maar uh, nou ja, dat is ja, wel ja, een beetje raar toch? De, ja, <laughs> als de organisatie wat zegt dat je daar tegenin in gaat, ja. Uh, ja, nou, kan dus daar zou ik helemaal mee te maken hebben? Nee, daar begonnen ze allemaal een beetje mee. Gedonder. Ja. Ja. Hij had wel vaker een waarschuwing gehad, vertellen ze Maar als je nou naar de feiten kijkt, uh, Roy, dan uh, zijn er volgens mij twee kanten. Dat zei die, dat die dame, die cameravrouw, die ja. zegt dat ze bedreigd is. Ja, dat is de ene kant. En uh, hij, Joost zegt zelf dat hij alleen maar die camera heeft weggeduwd. En dat ja. hij haar niet heeft bedreigd. Dus daar ergens tussenin daar, zit is, is, daar is iets wat gebeurt. En dat weet de politie. Dat weet uh, de EBU misschien zelf wel. De Avertros misschien ook wel de directie. En dat zou later allemaal naar buiten komen. Ja. Ja. Nou, volgens mij maakt Joost zichzelf helemaal geen zorgen over nee. die uh, rechtszaak. Omdat hij gewoon niks uh, gedaan heeft. Nee, die miljoenen stromen nu binnen. En uh, zijn ja. eerste optreden is weer morgen. Dus ik ben ja, heel Ja, daar zat ik al aan te denken. Ja. Dat, uh, dat komt eraan. en. Uh, na, nou, alle nationale en internationale pers uh, zal in één keer daarbij aanwezig zijn, ja, uh, ja. denk ik. En dan uh, wil je het alvast verklappen dat hij ook uh, over twee weken op buurtfeest komt. Of uh, wacht <laughs> je daar nog even mee? Maar nee, daar wacht ik nog mee. Volgende week bij Goedemorgen Zand. <laughs> ja, oké. Okay. Ik heb nee. een primeur. Joost ja. komt ook uh, bij het buurfe. Wat ik wel nog even wil zeggen, de avond, Kijk, um, daar, daar zit ik bij. En ik zit in de verenigingsraad en uh, wij zo zoeken nog uh, nieuwe verenigingsraadleden. En vind je dat nou leuk? Uh, ga dan even naar avrotros.nl En uh, daar op, op de website uh, kan je de link onderaan de website vinden van de verenigingsraad. En als je het nou leuk vindt om ook mee te praten over wat er gebeurt bij de Afrotros. Uh, meld je vooral aan. Want dan, uh, ja, dan gaan we verkiezingen houden. En wie weet uh, zit jij ook binnenkort wel in die raad. Volgens mij wil je allemaal standvoorters in die raad. Uh... Ja, of uit de regio. Ik vind het wel leuk hoor. Gezellig. <laughs> Mooi, dankjewel uh, voor uh, je komst, is, uh, Roy. Is goed. En uh, over twee weken het prachtige buurtfeest oh, in uh, Nieuw-Noord. Oh, daar uh, is hij hem. <laughs> ja. Daar komt hij aan, Europapa. Wij gaan hem nog een keer draaien voor je. I love you all. Europa -pa, Europa -pa. Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europapa.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 Ik hoef geen Escargots hoef geen vis en chips, hoef geen pa'l, ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor mij met papa Oethe, zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed hè? Hey. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa, ba, Europa, ba. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa, ba, ba, Europa. Ba. Europa Mooi hè? tijdens het eerste optreden van hem, dat je ook de teksten van wat hij uiteindelijk zei, dat je dat kon, kon meelezen daar op het podium. Richard, toch wel een lekkere platen hè, papa. Ja, nou ik zei net tegen Roy van, uh, dat ik het eigenlijk in het begin uh, eigenlijk helemaal niks vond. Nee. En, uh, maar nu, ik heb het een paar keer gehoord en ik had het ook over uh, swingen. En ik denk, ja, ik kom wel voorstellen dat je lekker op kan dansen, inderdaad. Zeker weten. Nou, kunnen we nog ergens uh, gaan dansen? Hebben we nog een mooi evenement? Ja, zeker. Uh, nou, ik ga nog even verder met die uh, street art. <tie> Want uh, ja, we hebben dat natuurlijk gehad over die garages. Uh, street art voor 2024. Een nieuw cultureel evenement... In de zomer van 2024 start een nieuw fenomeen in Zandvoort, Street Art Zandvoort. Dit nieuwe culturele evenement geldt als artistiek statement in de openbare ruimte van Zandvoort. De afgelopen jaren was het EK Zandsculpturen een groot cultureel evenement in Zandvoort. Het zorgde jaarlijks voor vele bezoekers en culturele naamse bekendheid van Zandvoort. Met Street Art Zandvoort wordt deze lijn voortgezet. Net zoals het vervaardigen van zandsculpturen is het vervaardigen van graffiti of straatkunst uniek. De street art organisatie heeft een selectie... van nationale en internationaal bekende kunstenaars uh, gestrikt... op verschillende plekken in de openbare ruimte in Zandvoort... gaan vanaf eind juni zeven street art kunstenaars aan het werk. Elke kunstenaar zal naar eigen interpretatie en ontwerp... een monument creëren. Hebben we hebben ook nog een tentoonstelling en buitenexpositie... van 5 juli tot 1 september wordt er een tentoonstelling aan toegevoegd in het Zandvoort Museum. En is er op de boulevard van Zandvoort een buitenexpositie van het Moco Museum Amsterdam. Nou, dat is wel, wel leuk. Dat is wel een museum van, van een statuur. Jazeker. De opening van Street Art Zandvoort Buiten is gepland op vrijdag 5 juli om 3 uur... zodra alle murals zijn opgeleverd. Locatie burgemeester van Venemaplein. Nou, dat gaat heel mooi worden. Vooral rondom het Van Venema Plein komen heel veel kunstwerken. Met name dan ook bij het Oude Dolfinarium. Hè? Dus uh, ook daar kunstwerk. en die, die, de, de platen die er nu hangen. Als ze er nog hangen, want van de week heeft Hilly dat bekendgemaakt... gaan er van af en die gaan ook gewoon weg. En als er nog een paar over zijn, kan je het even mailen naar het Sanfors Museum. En dan mag je zo'n plaats zo meenemen. Zo. Ja. Dus uh, leuk als je een grote tuin hebt uh, om uh, aan een, uh, een kale muur uh, plaat uh, op te hangen. Ja. Neem even contact op met het museum uh, daarvoor. Dankjewel voor uh, dit bericht. Hebben we nog wat anders? Ja, ik heb iets heel uh, grappigs ontdekt. Uh, ik uh, was aan het uh, scrollen op de site van de Kennemerduinen En toen kwam ik ineens uh, erachter dat uh, de watertoren te beklimmen is. Onze watertoren? Nou, niet onze watertoren. Dat is in de watertoren in Overveen. Oké, okay, oké. Okay. Ja. 29 mei beklimde watertoren. En dat kan dan om half twee of om half drie. Ben jij ook zo benieuwd naar het uitzicht vanaf het prachtige watertoren in Overveen? We bieden je een unieke kans om deze toren te beklimmen en dit uitzicht te beleven. Vanaf het dak heb je een 360 graden zicht op het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Haarlem en de omgeving, de gids van PWN, neemt je mee de toren op... en zal boeiende verhalen vertellen over natuur en landschap... en de geschiedenis van de drinkwaterwinning. Al in 1898 werd de toren gebouwd naar ontwerp van architect Jan Schotel... en was in gebruik tot 2002. De Watertoren is eigendom van PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland... en is een rijksmonument. Op zondag 23 juni vertrekken er ook nog twee groepen... Naar boven, Dus kun je er niet meer bij op 29 mei. Want je moet je wel even aanmelden. Dan kun je ook nog op zondag 23 juni. Opgeven op de website van Nationaal Park de Kennemerduinen. Dat is de website www.np-zuidkennemerland.nl. Dus www.np-zuidkennemerland.nl. En klink, klik op activiteiten. Nou, toen ik gisteren nog keek waren er bij beide wandelingen nog 15 plekken beschikbaar. Oké, okay, nou dankjewel even voor uh, dit nieuwtje. Dus de watertoren in Overveen is te uh, beklimmen. We hadden net uh, Europa-pa van uh, dit jaar 2024. In 1986, toen klonk het zo. Met Frissel -sissel. weet je nog? ging het in 1986 met uh, Frissel, Sissel en Alles heeft een ritme. Kende jij hem nog, uh, Richard? Ja, zeker, want uh, ja, zo jong ben ik ook niet meer. En uh, ik kan me nog goed herinneren dat ze optraden op mijn blote voeten. En dat was uh, wel heel... Uh, ja, dat, dat zag je niet veel bij het Europese Songfestival. Nee, maar dat was het uh, vrije gevoel, uh, zeg maar. Uh, wat, ja, uh, een soort Joost klein in uh, damesvorm. In damesvorm, maar ja. uh, toen ging het wel goed. Ja. Toch? Nee, volgende week heb je al aangemeld Spartan Run. Die is altijd spectaculair, hè? Ja, ik neem aan dat jij je wel hebt aangemeld. <laughs> Uiteraard, hè? dat zie je toch aan, man. Ja, ja, ja. Nee, we hebben inderdaad de Spartan Race. Die, die is natuurlijk al eerder geweest in Zandvoort. Um, ja, en wat is een Spartan Run? Een Spartan Run is eigenlijk een gewone race, maar dan met allemaal obstakels. En ik moet zeggen, Rob, ik zie ze wel eens spartelen. Maar ik denk dan wel van, ik ben wel heel blij dat ik niet meedoe. Hoe is dat voor jou? Nou, dat is heel zwaar hoor. Ja. Dus nee, daar moet je ook voor getraind zijn en zo. Al oh, heb je natuurlijk meerdere mogelijkheden. Hè? Je hoeft niet meteen de, de zwaarste van 20 obstakels en 25 obstakels te doen. Maar je kan nou. ook alle wel. Nou, als ik hier zie erop, dan hebben we. Beginnen we bij 20 hè? Ja, dan hebben we een 5 kilometer lange sprint. Een night sprint ook nog. En dat is met 20 obstakels hè? En dan hebben we nog de Super 10K. Dus dat is 10 kilometer. Nou, ik moet zeggen, als ik 10 kilometer ren, dan ben ik helemaal klaar. Maar dan moet je hier nog 25 obstakels doen. En dan hebben we de Beast. Dat is een halve marathon. Ja, je kan het niet verzinnen. En die is met 30 obstakels. Ja, tenzij je als kit uh, wil inschrijven. En dan is het 1 tot 3 kilometer met enige obstakels. Dus ik, ik vind het wel een... Uh, ja, het is wel behoorlijk pittig. Maar we hebben daar een interview van. Uh, van Carina... En uh, dat is een interview met Martijn Dekker en hij is de race director. Ik heb aan de lijn, aan de andere kant heb ik uh, Martijn Dekker. Hij is... Uh, ja, wat ben je eigenlijk van de Spartan Run? Want daar gaan we het over hebben. Spartan ja. Run is volgend weekend. En um, wat is jouw functie binnen de Spartan Run? Ja, binnen de Spartan Run, de Spartan Race Nederland uh, is mijn uh, functie race director. En dan uh, mag ik uh, uh, met een hele groep uh, enthousiaste uh, sportieve mensen... Uh, ja, ben ik ben niet verantwoordelijk voor het rijden uh, en zeilen van de hele race, dus zorg ervoor dat uh, alles wordt klaargezet en dat uh, heel zand wordt omgetoverd tot een, uh, een raceparadijs voor de obstacle racers. Ja, want dat zijn behoorlijke obstacles. De mensen die wel eens uh, rond mei, eind mei, juni uh, over het strand lopen, uh, die zien dan die obstacles al opgebouwd worden. En hmm. waar bewaarden jullie dat allemaal, want dat zijn er best wel veel hè? Het zijn er heel veel. Spartan Race is een wereldwijde organisatie, het is de grootste obstacle run-organisatie van de wereld. Uh, met uh, races over verschillende locaties in de hele wereld, uh, binnen Europa, verschillende plekken waar gefeest wordt. En eigenlijk uh, reizen die sets met obstakels uh, heel Europa door. Dus oh, er komen wow. er vanaf uh, komende maandag komen er uh, een stuk of zes, zeven grote vrachtwagens met al het materiaal. Komen die naar Zandvoort toe? Die worden daar geleverd en uh, uh, uitgeladen. En dan uh, wordt alles opgebouwd. Dan mogen jullie het weer in elkaar gaan zetten? Ja, maar daar hebben we een hele ploeg uh, mensen. hebben we daar ook voor die dat, uh, die dat gaan doen. Die, zijn, uh, die reizen eigenlijk ook met alle obstakels mee. Uh, die bouwen de obstakels op. En met een, de, de Nederlandse ploeg. en ook met België, waar we een mooie samenwerking hebben met sportieve mensen. Uh, zetten wij het parcours uit. En, ja, en obstakels worden gebouwd door uh, echt professionele mensen. dat ook echt. Goed uh, ja. stevig staat en de veiligheid goed is gewaarborgd, wat heel belangrijk is. Zijn er ook, bij de, net als bij de mudmasters, die heb ik een keertje gedaan, ook obstacles met water? Uh, er zit ook water in, maar wil je nog niet heel veel te verklappen natuurlijk over oh, ja. uh, wat, wat, wat, wat er gaat gebeuren. <laughs> ja. Maar uh, uh, er zit zeker ook water bij. Zeker weten. We hebben een ja. mooi stuk water. Er zit bij het familiecircuit, de zee uh, die uh, Ik wou uh, net zeggen, ja. <laughs> ja. want wat maakt Zandvoort, uh, want je zegt uh, in Nederland is er niet zo'n obstacle run van Spartan Race. Dat is weer echt in Zandvoort. Uh, nee. Wat maakt het nou zo bijzonder vergeleken met de andere trajecten in, uh, in, in de wereld. Ja, Sparta kenmerkt zich vaak door, uh, door races over de hele wereld en op een hele bijzondere mooie locaties. dat de locatie zelf ook een beetje een uitdaging is. En Het kenmerk voor, voor Zandvoort is natuurlijk het strand en ja. het Formule 1-circuit, wat heel erg kenmerkend is. Wat eigenlijk iedereen natuurlijk ook wel kent over de hele wereld. Ja. En waar races echt ook zeggen van oeh, Nederland dat is vlak, dat kunnen wij wel, dat is vrij makkelijk. Ja. Maar waar men toch zegt van uh, achteraf, oeh, dit was toch wel heel erg pittig en dit was uitdagend. En dit was echt een heel gaaf circuit. Er zijn mensen die komen jaarlijks komen ze terug omdat ze het zo'n mooie, mooie locatie vinden om daar aan deel te nemen. Ja, en ik snap het wel. Als je ook nog eens een racefan bent... dan is het natuurlijk geweldig dat je meteen een stukje van het Formule 1-circuit kan zien. Want dat ja. is het toch? Je gaat toch ook over het circuit? We gaan niet letterlijk over het circuit, okay. maar dat is het mooie. Want ze zijn op het circuit zijn alle mensen nog steeds aan het racen. Oh, en, gaan... uh, en, en dus de brullende motoren van alle auto's, die heb je op de achtergrond, terwijl de racers uh, bij het Formule 1 circuit langslopen uh, bij de serviceroutes. Dus je loopt echt langs de baan, loop je, uh, loop je het parcours en we maken nog een stukje van de tribune mee, waardoor je mooi uitzicht hebt uh, op de hele pitstraat waar de auto's voorbij racen. Dus je kan zeker als racefan uh, je lol op. Nou, en uh, ja, wat het natuurlijk ook wel pittig maakt, dat heb ik zelf ook ervaren met circuiten: de tegenwind. Je ja. moet maar net een dag hebben dat er heel veel wind is. Ja, uh, nee. Nou, ja. dan, is het ook, dan is dat ook al een obstakel. Zeker. Ja, en de combinatie met natuurlijk het mullesand. De, ja. de wind is altijd weer afwachten. De mensen uit Zandvoort zullen het ongetwijfeld weten. De wind kan altijd weer een verrassing zijn. Ja. Is het naar windkracht 2 of is het naar windkracht 4... Uh, ja Daar kun je eigenlijk niet te voorbereiden. Maar ook dat is een element uh, wat erbij hoort. Uh, het zijn soms de elementen die, uh, die een race heel anders maken uh, en zwaarder maken. En hoeveel uh, mensen hebben zich al ingeschreven voor komende, komend weekend? Nou, we hebben verschillende afstanden. We beginnen op vrijdag met de, de hurricane heat, dat is een soort groepsopdracht. Dat is echt in een teamverband. Vier uur lang um, allerlei verschillende opdrachten moeten uitvoeren. We hebben op zaterdag hebben de lange afstand 21 kilometer. We hebben de vijf kilometer middags, s'avonds, of eigenlijk s'avonds, bijna s'nachts om half elf begint de Night Sprint, de nachteditie. Oh, geweldig. Dus, ja, heel, heel mooi uh, met alles aangekleed met lichten uh, en muziek. Eén grote sfeer. Dan op zondag hebben we de 10 kilometer uh, en ook nog een keer een extra keer een 5 kilometer. Uh, mooie toegankelijke afstand voor iedereen. En dan hebben we op zondagmiddag nog de kidsrun. En uh, over dat hele weekend uh, mogen we ongeveer 3500 deelnemers mogen verwelkomen. Met natuurlijk ook nog allemaal mensen die meekomen met kijken. Dus uh, uh, uh, heel veel toeschouwers die ook nog eens uh, aanwezig zullen zijn. Ja, weer een heel mooi evenement voor Zandvoort. Zandvoort Absolutely. weer op de kaart. En, uh, ja, dat is wel. En zijn er nog nieuwe, nieuwe dingen te benoemen die jullie uh, hebben aangepast voor dit jaar? Want het is het vierde jaar, zei je. Ja, we zijn voor het vierde jaar zijn we inderdaad in Zandvoort. Het um, is dus elke keer ook een uitdaging om de race net weer even iets anders te maken uh, dan de jaren ervoor. Dus ja. het parcours is aangepast. Maar ik zei, we gaan niet al te veel verklappen. Maar nee. de route loopt net iets anders. Uh, nou, de Hurricane heat is natuurlijk terug uh, dit jaar. Die is er een tijdje tussenuit geweest. Wat dat heel leuk is. We hebben een para-event, dus echt uh, op de 10 kilometer, waar para-atleten laten zien van hey, er is geen excuus om niet mee te doen. Iedereen kan aan deze sport meedoen en dat is juist ook wat we willen uitstralen. Dus ook dat is, uh, is zeker weer aanwezig. En jullie hebben natuurlijk te maken ook met dat je een heel goed airbio team moet hebben, neem ik aan. Ja, zeker. We hebben echt ondersteuning van, uh, de traffic support is aanwezig. Dat de verkeersregelaars hebben dat we ervoor zorgen dat er veilig oversteek plaatsvindt. Uh, we hebben een medisch team. Die natuurlijk ook klaar staat en rondrijdt uh, bij de route langs uh, op ons uh, evenemententrein, op Badhuisplein. Wat er helemaal wordt omgetoverd tot een, tot erin, waar een sportdorp. Uh, daar is de medische ploeg natuurlijk, heeft er altijd een, uh, een basiskamp. En uh, ze zorgen er natuurlijk ook voor dat ze ook rondrijden tijdens de run om ook uh, uh, waar nodig hulp te verlenen. Ja. En uh, natuurlijk ook goed, uh, goed kunnen drinken of zorgen jullie daar niet voor? Dat... Daar, daar zorgen wij ook voor. Uh, we hebben op verschillende plaatsen uh, langs de route. eetstations uh, uh, staan, drankstations, waar mensen dus water ook kunnen halen, drinken kunnen halen, sportdrank kunnen halen, een banaantje, een stukje sinaasappel. Oh, yeah. Dus we zorgen ook voor dat je tijdens de run voldoende drinken en wat eten binnenkrijgt uh, om die race te kunnen voltooien. En hebben jullie dan nog ook bijvoorbeeld een speciaal iemand die uh, de race gaat openen officieel? We, hebben altijd, we beginnen altijd met de competitie. Uh, dat zijn echt uh, de wedstrijdlopers. Uh, dat is een beetje de top uh, van, uh, van de sport die daar uh, altijd aan meedoet. Het verschilt weer per land wie waar hij meedoet. Sommigen die uh, reizen de hele wereld over. En uh, ja, daar, daarmee wordt het geopend. Uh, en daar uh, rijdt altijd iemand voorop. Uh, op een quad om ook uh, de route te rijden en dat is oh, ja. eigenlijk gelijk de start van, uh, van het evenement. En dan volgen we uiteindelijk uh, alle andere wedstrijdlopers erachteraan in verschillende uh, waves, zoals we dat noemen, ja. van een kwartier. En dan Net als ook bij die recreatief lopen, ja. die uh, volgen daarna. En uh, bij een marathon bijvoorbeeld kun je ook gaan voor zeg maar de Big Six. De, en dan krijg je een extra grote medaille, want dan heb je een aantal landen Marathons heb je op je naam staan. Um, kun je voor de Spartan Race ook zoiets doen? Ja, zeker. Als je alle drie de afstanden loopt, noemen we dat bij de Spartan Race een perfecta. Uh, dan loop je de 21, de 10 en de 5 kilometer loop je in één weekend tijd. Um, en als je dat doet, je krijgt, voor elke afstand krijg je een medaille. Aan die medaille hangt ook weer een, een pandje, die dat samen, alle drie samen ook weer een medaille maakt. En als je dan echt alle drie hebt gedaan, uh, in het weekend, dan kun je ook nog eens een hele mooie weekend trifecta medaille ophalen uh, die het plaatje compleet maakt. En wat we dan uiteindelijk ook binnen de Sparta race hebben, dat zijn de Lifetime trifecta's. Dus eigenlijk wordt elke keer bijgehouden als jij zo'n drie afstanden hebt voltooid. Dat wordt bijgehouden in het systeem en dan zou je dus op het wereldkampioenschap in Sparta in Griekenland uh, kun je daar ook nog weer extra medailles voor krijgen. Dus je hebt heel veel herinneringen wat je gedurende de ja. maar ook opbouwt gedurende het jaar en gedurende je leven. Ja, want je kan ook dus nooit klaar zijn. Dus je moet altijd het hele jaar blijven trainen ervoor. En uh, ja, de Spartaanse opvoeding kennen we allemaal. Daar hebben we natuurlijk allemaal wel eens van gehoord. En dat ging er uh, niet heel lichtzinnig aan toe. Um, ik heb er eventjes over gelezen, want ik dacht ja... Uh, wat houdt dat ook weer allemaal in? Dus daarom heet jullie natuurlijk ook Spartan Run. Uh, want in Sparta wordt er dan extra... Uh, is de moeilijkheidsgraad dan ook extra groot of nee, hoog? Nou nee, de moeilijkheidsgraad is eigenlijk bij elke race wel uh, uh, aanwezig. En dat is eigenlijk een moeilijkheidsgraad op, op het niveau van iedereen. Natuurlijk hè, de, de, harde, de harde levenswijze van het oude Sparta... Dat hebben we niet meer, maar dat nee. probeer je wel in de race terug te laten komen. Door mensen uit te dagen. Ja, maar ja. altijd een uitdaging op een eigen niveau. Dat zit in de verschillende afstanden die je, die je kan doen. Vijf nee, kilometer is heel toegankelijk voor iedereen. De night sprint is echt veel meer op sfeer, op gezelligheid, ja. op samen racen. We hebben natuurlijk de competitie, waar echt de flinke drive achter zit om te presteren om het podium te halen. Maar je kan ook gewoon als recreatieve loper zeggen hey, van gooi ik wil gewoon eens een keertje meedoen. Ik vind het leuk, ik wil mijn eigen uitdaging eruit halen. En dan kijk je inderdaad van goh, hoe kan ik een obstakel kan ik uitvoeren. Nou, ja. Lukt het niet, staat er een penalty tegenover, een soort alternatieve oefening om toch daaraan te voldoen en dan loop je weer verder. En dat is eigenlijk elke race is datzelfde. Alleen elke race verandert weer van omgeving natuurlijk. Dus, uh, in Sparta lopen we ook uh, ja, door de hele oude omgeving. Uh, de, oude, de oude dorpjes, de, uh, de monumenten. Het standbeeld van Leonidas, uh, ja. grote leider van, ja, van Griekenland natuurlijk, uh, staat daar centraal. En in een andere omgeving lopen we weer uh, twee kilometer hoog de bergen in uh, om daar de uitdaging te halen. Ja, nou, en ben jij zelf ook al op al die plekken geweest? Ik ben al heel veel verschillende plekken geweest, zeker. Uh, voor dit jaar uh, staat uh, Duitsland, Oostenrijk en natuurlijk het wereldkampioenschap in uh, Griekenland staat zeker op de planning. Wat, echt heel geweldig dat je daar een keer bij kan zijn. En even ja. over de Kids Race, um, vanaf welke leeftijd kunnen kinderen zich inschrijven? Vanaf vier jaar kunnen ze zich inschrijven. Oh, we, uh, we hebben drie verschillende afstanden, 800 meter, 1600 meter en 3200 meter. Uh, en uh, dus zeker voor de kids ook toegankelijk. Elke uh, deelnemer bij de kidsrun krijgt een t-shirt aan het begin. Zodat ze uh, allemaal mooi hetzelfde shirt hebben bij de start. Uh, ook een uh, eigen obstakel die ze kunnen doen. En natuurlijk bij de finish, wat ook weer kenmerkt is aan Spartan Race... Uh, uh, springt altijd een beetje iedereen over een vreugdevuur heen. Voor de kids houden natuurlijk dus ook rekening mee oh, dat het ietsje toegankelijker wordt om, ja. om daar overheen te springen. En dan ontvangt iedereen een hele mooie medaille. Nou. En als je nou dit hoort en denkt... ik wil echt nog heel graag even inschrijven... waar kunnen ze dan naartoe? Ja, nou inschrijven kan zeker. Uh, inschrijven kan op www.sportandrace.nl okay. uh, Daar kun je gewoon nog opgeven. Dat kan ook nog zeker tot aan het event... kun je daar uh, op inschrijven. En wat we sowieso ook uh, hebben, is voor elke luisteraar die uh, naar luistert... en denkt, ik wil graag meedoen. We <laughs> hebben een kortingscode van 25% voor Zo. iedereen die hier nog wil inschrijven. En dat is de code BEWONER25. En dan krijg je dus 25% korting op een ticket. Nou, dat is echt allemaal hartstikke goed. Heel motiverend om te denken, hier heb ik zin in. Dus dat is uh, in het weekend van 25, 26 mei... Ja. En uh, nou, uh, we gaan zeker kijken en misschien ga ik zelfs ook nog wel inschrijven. En uh, nou, ik vind dat je een hele leuke baan hebt, want zeker. je bent altijd uh, bezig met mensen die uh, zichzelf uitdagen. Ja, absoluut. Niets ja, het is mooier om mensen een uitdaging aan te zien gaan... en dan die ook uh, te zien overwinnen... en aan het einde vol blijdschap die men in ontvangst kunnen nemen. Ja. Dus uh, die ervaring gun ik iedereen. Dus ja. doe zeker mee. Ja, heel goed. Dank je wel. En uh, ja. bedankt voor het gesprek. En uh, dan weten de mensen ook wat er allemaal gaande is als ze uh, over het strand lopen. Zeker. Ja. Absoluut, zeker. Dank je wel. Ja, want we gaan heel veel uh, zien, uh, Richard, op het strand en op de boulevard en dergelijke. Al die obstakels worden natuurlijk uh, gewoon ook uh, in de Hottenstraat gezet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, zo uh, vlak voor uh, Laura en Hardy stond u vorig jaar volgens mij. En dan konden ze daar ook over een uh, muur heen uh, klimmen. En als dus... jij dan lekker op het terras zit, dan zit je even lekker te pimpelen en dan zie je ze allemaal zweten. Zo? En dan zie je ze allemaal zweten. <laughs> dus eigenlijk uh, moeten wij gewoon terras open en dan. Uh, Komt misschien Carina wel langs, want die zei dat ze misschien mee ging doen. Leuk interview, dankjewel Carina. Daarvoor met Martijn van de Spartan Run. Volgende week hier in Zandvoort. En wil je meer informatie daarover, kan je kijken op spartan.com. En dan op Nederland klikken, dan vind je de Nederlandse versie van de website. Wij gaan alweer nou weer op het nieuws weer van 4 uur. Daarna nog één uh, uur lang Zandvoort op zaterdag. Onder meer een report. En dan zitten we ook in de kwalificatie. Als ik het allemaal goed heb. Die gaat zo dadelijk dan beginnen. Zetten we de schermen weer op groen. En uh, kunnen we weer gaan uh, meekijken. Hoe het met onze max gaat verlopen tijdens de kwalificatie. Daar in uh, Imola. Het circuit uh, in uh, Italië. Altijd een heel mooi circuit. En uh, ja, de, de, de run. Uh, de, de, hoe heet dat? De, fietsen, de fietsers kwamen gisteren ook nog langs uh, Imola trouwens. Ja, precies. Heel Z grappig hè? Zeker. Nou ja, mooi spektakel. Zometeen meer daarover.